Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De taliban willen toch niet deelnemen aan vredesbesprekingen in Afghanistan. De terreurgroep wil eerst dat de buitenlandse militairen het land verlaten. Er was goede hoop dat de taliban wel mee zouden doen... nadat een internationale zogenoemde coördinatiegroep... onderhandelingen over vrede had voorbereid. Vertegenwoordigers van de Afghaanse regering... spraken nog van de eerste echte stappen richting vrede in Afghanistan in 15 jaar. De radicaal-islamitische Taliban voeren sinds 2001 strijd tegen de regering in Kabul en de buitenlandse militairen in het land. De hoofdredacteur van de kritische Turkse krant Zaman is ontslagen. Redacteuren van de krant die vandaag wilden werken zeggen dat ze niet meer in het computersysteem van de redactie kunnen. Zaman bericht kritisch over de regering. Het concern Zaman is een van de grootste Turkse mediabedrijven. De krant heeft banden met de moslimprediker Gulen. Dat is een tegenstander van president Erdogan. Hij woont in de Verenigde Staten. Minister Koenders roept zijn voorganger bot op terughoudend te zijn... met lobbyen voor onderwerpen op het terrein van buitenlandse zaken. In het programma Kamerbreed op NPO Radio 1... zei hij dat de zaken niet door elkaar moeten gaan lopen... Oud-minister Bot werkt als lobbyist. Volgens NRC heeft hij bij minister Ploemen van Buitenlandse Handel willen lobbyen... tijdens een gesprek dat ergens anders over ging. De boswachters in de Oostvaardersplassen hebben in februari... bijna twee keer zoveel herten afgeschoten als in de twee wintermaanden daarvoor. Ook werden meer dan dertig koningpaarden geschoten. Omroep Flevoland schrijft er op zijn website... het gaat om verzwakte dieren. Daarvan wordt ingeschat dat ze het niet zullen redden. Het weer, vrij veel bewolking, maar in het westen ook wat zon. Langs de oostgrens en in het noordwesten kan wat neerslag vallen. Het is 4 tot 8 graden. Morgen is het bewolkt met enkele buien bij een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate, Dit is John Sehoka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu Zandvoort op zaterdag. Shaqka chak, chak, chak, chakakan. Chaka shaqka shaqka chaka shaqka shaqka shaqka shaqka shaqka shaqka it,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 Een dagje ouwe en dat merk je ook aan de muziek. Heel veel uh, gouden oude muziek en met name uit de jaren tachtig natuurlijk. Hè. Joris Chakakan, een van haar uh, grootste hits. Dat was I Feel For You. Het is uh, 7 over vier. Welkom terug bij Zalford op zaterdag. U drie met daarin de volgende onderwerpen. Rond de klok van kwart over vier gaan we uiteraard uh, eens even kijken bij de Pit Report, want er is nogal wat te doen over de kwalificatie bij de Formule 1. En er zijn mensen voor, er zijn mensen tegen... en het zou op de derde race pas ingaan... en nu zou het weer gelijk met de eerste race ingevoerd worden. Maar daarover meer rond de klok van kwart over vier... tijdens ons pit report. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week... en die luistert naar de naam Apache. Het gedicht van de week, ja, hoe kan het anders? De meteorologische lente is begonnen. Dus het gedicht van de week staat in het teken van de lente. Verder gaan we natuurlijk nog even schakelen met het circuitpark Zandvoort. Iets na half vijf. Want dan gaat, gaan we schakelen met Willem van Densen. Want die heeft dan de uitslag van de Final Four. De laatste de race in de winter endurance competitie. Met nog twee, twee kanshebbers. blijft wel in de familie. Sebastian Blekemolen staat momenteel nog... met nog ongeveer iets minder dan een half uur te rijden. Op de eerste plek gevolgd door pa, Michael Blekemolen... Kijken hoe dat afloopt, want ze kunnen elkaar nog afwisselen voor het winterkampioenschap. Goed, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw uh, zender, uh, lokale zender ZFM. Uh, de kaarten zijn trouwens geschud voor de WK uh, de eerste dag bij de heren. Ja? Kramer gaat daar vier aan de leiding, gevolgd door Jan Blokhuis. En de dames die, uh, zijn nu uh, gestart voor hun tweede race. En ook die houden we voor u nog in de gaten de komende uur. Dus ik zou zeggen, blijft u luisteren naar de heerlijke muziek... op deze zonnige zaterdagmiddag. En luister je we wel eens op vrijdagmiddag naar CFM. Tuurlijk. Ja, de Euro Breakdown met ja. collega Maurice Mulder. Mulder. Ja, de nieuwe binnenkomer daarin, jawel. Op plaats nummer 24 binnenkomen in de Euro Breakdown... is de nieuwe single van Clouseau. En hij is leuk.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 het zachtjes me na Een geweldige nieuwe single van Cluzel, de droomscenario bij CFM. Ja, wel zo dadelijk het uh, Formule 1 nieuws uh, met uh, mijn collega Albert-Jan Vos. Maar eerst gaan we luisteren naar de single van uh, Shepard. Hier is Geronimo. We hebben nog een kwartier te gaan in de Final four race. Wie de race uiteindelijk uh, gaat winnen... dat horen we even na half vijf bij CFM. Uh, uiteraard het raceverslag gebracht door uh, Willem van Densen. Over racen gesproken. CFM, race radio, pit report. report. Ja, het is kwart over vier geweest. Tijd voor het Formule 1-nieuws met collega Vos. Ja, er wordt volop uh, getest en uh, kilometers gemaakt... en data verzameld in Heel Barcelona. Heel belangrijk in Barcelona door de, door de diverse Formule 1-teams. En even terug naar gisteren. Gisteren, Vettel was de snelste op de laatste testdag... van de Formule 1 in Barcelona. De Duitse coureur Sebastian Vettel heeft op de laatste testdag... voor het nieuwe Formule 1-seizoen op het circuit van Barcelona... de beste tijd neergezet. De viervoudig wereldkampioen klokte vrijdag in zijn Ferrari... op de snelle, superzachte banden een rondetijd van 1.22.8. Daarmee was Vettel bijna drie tienden sneller dan... niemand minder dan Carlos Sainz. Ja, u hoort het goed. De Spaanse ploeggenoot van Max Verstappen bij Toro Rosso. Nou, en uh, als, als er al niet genoeg werd gediscussieerd over de nieuwe kwalificatiesysteem in de Formule 1... deed Vettel daar vrijdag ook nog even een, uh, ja, een, zijn een verhaal. Want dit snapt niemand. Sebastian Vettel vindt het nieuwe opzet van de kwalificatie in de Formule 1 helemaal niets. De viervoudig wereldkampioen hoorde... Gisteren dat de internationale autosportfederatie via GroenLicht heeft gegeven... om de nieuwe format al bij de start van het seizoen in Australië te gebruiken. Persoonlijk ben ik geen fan van deze kwalificatie opzet. En ik denk dat ik hiermee namens alle coureurs praat. Al dus de Duitse coureur van Ferrari... die tijdens de laatste testdag in Barcelona, zoals gezegd, de snelste was. En daar wordt natuurlijk weer op gereageerd door uh, uh, uh, Formule 1-baas... Uh, even kijken, uh, ja, want... Tot, heb ik het over, Jan Tot, want die geeft de vermaning aan de Formule 1 baas Ecclestone. Via voorzitter Jan Tot heeft Formule 1 baas Bernie Ecclestone publiekelijk tot de orde geroepen. Ecclestone verkondigde laatst hardop dat er, dat er niets voor het eerst dat de Formule 1 crap was. Onzin dus, en dat zijn sport nog, niet, nog nooit zo slecht was tot, tot nu toe. Tot heeft de bejaarde Brit laten weten dat hij moet stoppen om voortdurend zijn eigen nest te bevuilen. Kun je je voorstellen dat iemand nog naar een nieuwe film in de bioscoop gaat kijken... als de regisseur zelfs zegt dat het een rotfilm is? Wanneer je een product wil verkopen moet je kritiek intern houden... en niet extern ventileren. We moeten Formule 1 weer op een positieve manier voor het voetlicht brengen. Aldus Jean Tot. Dan nog even de teambaas van Verstappen en Science is vol lof over zijn coureurs. Ferrari-coureur Sebastian Vettel, zoals gezegd... sloot gisteren de laatste vierdaagse test voor de komende formule 1 seizoen af... met de snelste tijd. In zijn kielzocht kwam ook Carlos Sainz... de Spaanse teamgenoot van Max Verstappen... Dira Toro Rosso sterk voor de dag. Hij reed op de snelle, ultra-zachte banden de tweede tijd. 1,23,1. En uh, Vettel had dus 1,22,8. We hebben nog nooit zo'n hoog niveau gehaald met het team. Al dus teambaart Frant Potts tevreden... Onze bolide die slechts in een paar maanden tijd gebouwd is... is beter dan verwacht. Ook qua betrouwbaarheid. Max en Carlos hebben perfect werk geleverd in Barcelona. Ze zijn niet eenmaal gespind... en ze hebben uitstekende technische feedback geleverd... over de auto en de banden. Ik kijk optimistisch vooruit naar het seizoen. De FIA nogmaals heeft besloten... de nieuwe opzet van de kwalificatie volgens het knock-out systeem... al voor de eerste Grand Prix in Australië op 20 maart wordt ingevoerd. U moet dan aan denken aan een soortgelijke kwalificatie als in de DTM... Steeds de langzaamste coureur moet afvallen. En zo hou je op een gegeven moment nog twee coureurs over... die voor de pol gaan. En ook Ferrari-coureur Kimi Rijkonen heeft afgelopen donderdag... even een speciale hoofdbescherming voor de Formule 1-auto getest. De vinder reed op het circuit van Barcelona... een ronde met een soort beugel op zijn bolide... die extra bescherming moet bieden bij een ongeluk. Hij was tevreden, het zicht is oké okay en wordt niet beïnvloed. Wellicht dat dan... Wellicht in het 2017, deze extra bescherming wordt ingevoerd. Tot zover. Dankjewel, Albert-Jan. Ja, ik vind het wel mooi, hè. van Torre Rosso zegt ze... dit wordt ons beste jaar. Ze weten het nu al. Ja, nou, ja, dat Lea, is wel meegenomen. Laten we het hopen. Hier is Mr. Big. elkaar bij C.F.M. op deze zonnige zaterdagmiddag. Sam voor goedemiddag trouwens. Jordas, is de Mr. Big en Romeo. Gevolgd door Sir Duke, de single inderdaad van Stevie Wonder. Ja, het is eh, bijna half vijf, tijd voor het Dier van de Week. En deze week is het Dier van de Week, Apache. Dier van de Week, Apache, uh, is wel iets heel speciaals. Hij valt op door zijn zachtaardige, bijna zullige karakter. Hij knuffelt liever dan uh, dat hij gaat wandelen. Zeker met slecht weer lijkt hij liever in bed te willen blijven liggen... Heerlijk. dan naar buiten te gaan. Nou, het is toch ook hondenweer, dan moet hij naar buiten gaan. Apache kan er op zich redelijk met andere honden overweg. Al geeft hij de voorkeur toch aan een mooie dame. Katten is hij niet gewend. Omdat zijn verleden niet helemaal brandschoon is... wordt hij niet geplaatst in een gezin met jonge kinderen. Een gezin met oudere kinderen zou wellicht een optie zijn. Het is erg belangrijk dat hij naast veel liefde... ook zeer duidelijk leiding krijgt. Apache gedraagt zich in het asiel voorbeeldig. Hij loopt netjes aan de riem en is zindelijk. Hij gaat makkelijk mee in de auto... en laat zich ook zeer gemakkelijk behandelen bij de dierenarts. Een echte topper die nu echt wel toe is aan een eigen mand. Apache heeft atrozen in zijn schouders... en krijgt hiervoor op dit moment een voedingssupplement. Dit zal waarschijnlijk levenslang zijn... en brengt dus wel wat extra kosten met zich mee. Het is een prachtige, leuke hond, deze Apache... En uh, waar verblijft de Apache? Af, Apache verblijft momenteel in het Dierentehuis. Kennenmaland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Geopend van 11 uur morgens tot 4 uur middag. Op maandag tot en met zaterdag. En kijk ook even op de website wwwdierentehuis want ook Apache verdient een thuis. Dankjewel Albert-Jan. En Apache, ja de foto van Apache is ook te zien trouwens op de CFM app. Die je gratis kan downloaden in de Play Store, App Store en Winnaar Store. En dan blijf je ook meteen op de hoogte van de laatste Zandvoortse nieuwtjes. Zoek gewoon even onder CFM Zandvoort. En hier is Sarah Larson en Lars Live. Send it. Like Uit de hipparadas van dit moment. Je hoorde Sarah Larsson en The Lost Life. Nou, nog één plaat en dan gaan we weer naar het circuitpark. Zo voort naar Willem van Dinsen. De The Final Four.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 En We're hey. hey. one single day's van The Weekend. joh, dat can't feel my face. EFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar het circuitpark Zonvoort, Naar Willem van Dezen. Die is de hele middag daar aanwezig geweest... in een uh, lekkere zonnetje hier in Zalvoort... bij de race van de Final Four. En inmiddels is de race ten einde. Toch, Willem? Ja, dat klopt helemaal. De race is uh, net afgevlacht En uh, ja, we hebben toch wel een iets wat rare einde van deze race gehad. Stel al, het was Renault RS01 van de Schuur die aan de leiding lag. Lange tijd, eh, eigenlijk de hele race. En één ronde voor het eind, dus bij het ingaan van de laatste ronde, kwam die auto de pits in en ja bleef daar staan eigenlijk. Nu is het over het algemeen zo met de reglementen. Eh, ...dat je de finishvlag uh, moet halen om uh, geclasseerd te worden. In, in hier hebben wij gekeken naar de reglementen en die zijn hier toch wat anders. Uh, iedereen krijgt punten en ja, je hoeft niet uh, rijdend over de finish uh, te gaan. En met die uh, vijverhonderd voorsprong die ze hadden... ...zijn ze, ondanks dat ze niet uh, zijn afgevlacht... Uh, ...als winnaar geëindigd uh, met de equipe Verschuur... ...met uh, Mike Verschuur uh, en zijn uh, co-equipe uh, zou ik maar zeggen... Belangrijkste in het winterkampioenschap natuurlijk is het kampioenschap. Wie haalt dat binnen? Nou, het kampioenschap is toch binnengehaald door Sebastian Blekemolen. Die heeft de visie 3 gewonnen vandaag. De klasse waarin hij rijdt in Renault Rio samen met zijn broer Jeroen. De tweede in het kampioenschap is ook een geworden. Dat is vader Michel Blekenmolen geworden. Die samenrijdt met Ruud Steen. Met... Ja, en dat was de final vier. Einde van het winterkampioens. Over drie weken gaan we verder op circuitpark Zandvoort, maar dan met reguliere raceprogramma's. En dan beginnen we met de races. Ja, dit jaar een beetje vroeg, he, de Pasen. Ja, Pasen valt wat uh, vroeg. Maar ja, goed, dat is weer als voordeel dat we niet zo lang hoeven te, te volgen. <laughs> Daar heb jij weer een punt, uh, Willem. was gezellig vandaag. En uh, wordt het nog gezellig op het circuit verder? Uh, het zal ongetwijfeld uh, gezellig worden. Zeker uh, bij Blekemolen natuurlijk. Uh, en 1 en 2 in de klas uh, geëindigd vandaag. En 1 en 2 geëindigd in het uh, kampioenschap. Ja, uh, wat heb je meer nodig als je een sport uh, doet. En uh, je wordt 1 en 2 in een kampioenschap. Uh, dat is wel een reden voor gezelligheid, toch? Nou, uh, geweldig prestatie van uh, de Blekemolens. Heel veel plezier daar nog, uh, Willem. Ja, ja, het, gaat wel het is zeker wel. En bedankt voor je bijdrage en een hele fijne zaterdagavond alvast. Dat was Willem van Deze, live vanaf het circuitpark Zandvoort. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen.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 Single van First Joy, de, de, de, de, de, de Riptide. Ja, het is inmiddels uh, kwart voor vijf geweest. Zullen we hem gaan doen? Het gedicht van de dag. Het nieuwe jaar is alweer in volle gang. En al duurde deze natte winter wel heel erg lang. Voor klein en groot was er een beetje sneeuw en kunsteis... Dus voor de schaatsenrijders was dat een waar paradijs. Maar het voorjaar zien we graag tegemoet... met veel verlangen en frisse moed. De vogels zoeken een plek om een nestje te bouwen... want je ziet ze al met kleine takjes sjouwen. De bolletjes, nog diep verstopt in de aarde... verlangen om naar boven te komen in hun eigen waarde zo stelt de natuur weer alles in het werk en voelt mens en dier zich door de zon weer gesterkt alles, alles rondom komt tot leven zo gaan wij het voorjaar opnieuw beleven het ontluiken in de natuur is voor ons oog zo puur de planten, bomen, bloemen, mensen gaan in knop. Het voorjaar zit in de dop. De winter gaat weer eventjes in de kast. En is ons niet langer meer tot last. Mogen we af en toe even proeven hoe de zon ons komt vertoeven? Dan worden we allen vrolijk en blij. Een warm zonnetje zettelt zich in mij. Vergeet ik de natte winterdagen en wil ik over de winter niet meer klagen. Maar wens ik wel dat deze lente komt en wel heel snel. Ja, en de zon heeft ook geluisterd naar dit uh, gedicht van de dag. Want die is er al, uh, Albert-Jan. Zeg ik toch? Jawel, jawel. Ik heb een zonnebril nodig hier. Uh, Fred, heb jij er eentje bij, hè? Nee. Twee. Nee. Twee. Twee. <laughs> nee. Oké, okay, nou ja, zo dadelijk... Uh, ja, is hij er weer, hè? Fred hij. Ja, ja. ja, met een uh, supergast in de ja. eerste uur. Met Nienke. Met Nienke. Nienke de Ruiter. Dus, helemaal, uh, he helemaal uit Groningen, hè? Uit Groningen. We? Friesland? Friesland zou oh, bijna nou ja. <laughs> bijna bijna IJssel, goed. Ja, ah, precies ja. dat bedoel ik. Ja, over de leemte gesproken, hier is Peter de Koning.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 Lach naar mij Ik lach naar haar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 van de assistenten is er al hij sloot weer perfect aan. Eh, Albert Jan op het gedicht van de dag. Je hoorde Peter de Koning. En het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Nou, nog een paar platen tot aan het nieuws en weer van 5 uur. Waaronder deze van Toto, hier is Rosanna. Never care for me Roseanne Nou, ik hoorde juist al dat we gewoon om vijf uur weg kunnen gaan. Ja, klopt. Ja, nee, klopt. Geen naamwerk. Nee, precies. Precies. Hielder uit de jaren tachtig, de single van Toto, dat was Rosena. Ja, het zit er alweer op in de pop voor ons. Ja, nog even terug naar, naar Berlijn, naar de WK uh, Allround. Uh, momenteel Antoinette de Jong heeft de snelste tijd gereden op de drie kilometer. En zojuist is Irene Wust van start gegaan. Dat is één, ja? uh, twee. Volgende week zaterdag, uh, uh, anders lieg ik in commissie. Als het goed is, uh, luisteraars en kijkers, hebben we vrijkaarten voor de Hiswa die van 16 tot en met 20 maart gehouden wordt, uiteraard in de Rij in Amsterdam. Hoe we het gaan doen, hoe we ze weg gaan geven, weten we nog niet, maar als ze binnen zijn, dan volgende week gaan we vrijkaarten weggeven voor de Hiswa. Van de 16 tot en met 20 maart. Dus genoeg reden om ook volgende week zaterdag weer bij ons af te stemmen. Zo is maar net. En morgen Salve het op zondag met uh, Andor. Andor Zandbergen. Morgen, nou dan wij een vrije dag. Wij ja. vrije dag. Jij gaat lekker studeren. Lekker leren. Ik ga lekker uitslapen. Goed. Zo is het. Ja. Nou jij uitslapen? Ja, tot nu of zeven. Oh ja, oké. Okay. <laughs> okay. Zometeen heel veel plezier met uh, Fred en uh, Nienke. En, ja, uh, en de rest zeker. van het school. Toch? Ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja. Entertainment voor you na vijf uur. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond. Dag. Doei, doei. Tot volgende week. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle. That grumble. Give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Amen.